Als de nieuwe wet niet was aangenomen, had dat tot uitstel van de verkiezingen kunnen leiden. Dat zou dan gevolgen kunnen hebben gehad voor de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Irak. President Obama noemt het aannemen van de wet een belangrijke stap. De Drentse politie heeft in koevoorde stevig opgetreden tegen 165 supporters van voetbalclub De Graafschap. Die waren op weg naar Emmen voor het eerste divisieduel tussen Emmen en De Graafschap. Onderweg richtten ze in de trein waarmee ze reisden vernielingen aan... waarna de machinist in Koevoorde besloot om niet verder te rijden. Bij de confrontatie met de ME die daarop volgde... heeft de politie twee waarschuwingsschoten gelost. Er zijn zes supporters aangehouden. De overige supporters hebben niets van de wedstrijd in Emmen gezien. Ze zijn allemaal teruggestuurd naar Doetinchem. China stelt de komende drie jaar 10 miljard dollar beschikbaar... voor leningen aan landen in Afrika... Ook wil China de schulden van de allerarmste landen kwijtschelden. Voorwaarde is wel dat ze diplomatieke banden met China onderhouden. De Chinese premier Wen Jiabao maakte de maatregelen bekend op een Chinees-Afrikaanse top in Egypte. Daar waren ook omstreden Afrikaanse leiders, zoals president Mugabe van Zimbabwe en president al-Bashir van Soudaan. Wen verzekerde de Afrikaanse leiders dat China steun voor het continent van blijvende aard is. Verder beloofde hij dat China in Afrika honderd schone energieprojecten zal opzetten en dat de importtarieven van China voor bevriende landen bijna helemaal worden afgeschaft. Het weer. In de noordelijke helft mist en lage bewolking. Vanavond en vannacht breidt de bewolking zich langzaam uit. Morgen opnieuw bewolkt en er valt wat lichte regen of motregen. Het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 ja. Hartelijk welkom luisteraars bij Inspiratieradio. Wij zijn Herman Harms en Richard Buitenek en wij presenteren graag voor u het programma Inspiratieradio. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. Nou, we hebben vanavond Brigitte Rozenstraat in ons programma. Welkom Brigitte. Welkom. Dankjewel. En zij is talentencoach. En wat dat precies inhoudt, gaan we deze uitzending horen. Onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn het talentenspel, wat zijn archetypen, synchroniteit, synchroniciteit uh, en wie is Brigitte Roosestraten. En natuurlijk besluiten we met een mooi gedicht voorgelezen door onze gast. Wilt u reageren live in de uitzending dan is het mogelijk door het volgende telefoonnummer te bellen 023 57 30 393. Dus heeft u een vraag aan onze gast of aan ons of wilt u wat over dit onderwerp vertellen? Aarzel niet en bel ons. 5730393. En let op, bellen is alleen mogelijk wanneer u naar een live uitzending luistert. En het is vandaag 8 november. Nou, we gaan nu naar de eerste muziek en onze gast kondigt de volgende muziek aan. Ja, het eerste nummer wat ik uh, zelf ook graag wil horen is van Ilse de Lange, Puzzle Me. En dat wil ik graag horen omdat zij mij altijd zo vrolijk maakt en dit ook zo'n echt vrolijk nummer is. Nou, begint. Welkom bij uh, Inspiratie Radio. Ja, jij bent uh, de talentenspelgoe uh, van, de, van de regio, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja? Van deze regio nog wel, ja. ja. Jij uh, je hebt een heel mooi uh, bord uh, voor je neus. En uh, dat, uh, dat noem je de levensboom. Kun je er iets over zeggen? Ja, dit is het tweede bord van het uh, talentenspel. Het uh, talentenspel wordt gespeeld op twee spelborden. En dit is dan het tweede bord. En ik heb hier uh, mijn levensboom met mijn talenten neergelegd. Um, ja, um, omdat dan... het heel fijn is om mijn talenten om me heen te hebben. En uh, die mij ook gewoon ja, met mij meegaan eigenlijk. Mee dus, alles wat dus, ik doe. dus jouw talenten, die heb jij nu voor je liggen op ja. kaartjes. Ja. Nou, ik kon even wat voor. Uh, er staat bijvoorbeeld bouwmeester op of visser of nar. Kun jij dat bord eens uh, beschrijven, hoe dat verder uitziet? Ja, in dat, op dat bord kan je twaalf plaatsen zien. Um, het spel gaat er ook vanuit dat, dat ieder mens een levensmissie heeft... en daarvoor talenten heeft meegekregen. En uh, er wordt in het spel gewerkt met twaalf archetypische talenten. En uh, dus dit bord heeft dus ook twaalf plekken waar je dan talenten neerlegt. En dat gebeurt uh, intuïtief. En die, plekken krijg, uh, die, die talenten die krijgen dan een betekenis op die plek. Die hebben allemaal een verschillende betekenis... En deze levensboom heeft dan ook drie niveaus. Een persoonlijk niveau. Een interpersoonlijk niveau. Nou, wil je even beperken tot wat je ziet. Hoe zie. het bord eruit ziet. Zonder, oh, het bord, ja, het bord is wordt een boom. Het, ja, <laughs> dus, uh, het lijkt een beetje op de kabbala. Uh, klopt ja, toch? het lijkt een beetje op de kabbala. Ja, hij heeft, heeft het inderdaad uh, van weg. Het, uh, de levensboom is ontstaan. Uh, vanuit echt de, uh, de intuïtie van Willem Glaudemans. Maar hij heeft raakvlakken met de kabbala. Wie is Bleken Willem later. Glaudemans? Willem Glaudemans is de... Uh, ontwerper, de, uh, de ontwikkelaar van het spel. Ja, het is een, het is een Nederlander. Een Nederlander. Ja. Ja. En heeft hij dan allerlei plukjes van allerlei uh, technieken gepakt? Want je zegt bouwmeester of technieken, uh, hoe moet je dat zeggen? Bouwmeester doet me aan de vrijmetslaarij denken. Uh, bouwmeester Weesters. Is dat zo? Heeft hij dus nee, wat aspecten daarvan gebruikt? Nee, hij heeft um, um, archetypen allemaal gebruikt. Dus het zijn dus allemaal geen beroepen. Het zijn echt archetypen um, die dus uit een onderbewuste laag komen van de mens... Um, waarbij ieder mens dus bepaalde beelden heeft. En die, die ik, zijn dus gebruikt voor het benoemen van de talenten. Ik, ik stel voor om dat echt de, de, de diepere lagen straks even ja, rustig mag, ja. naartoe te gaan. Um, maar goed, even luisteren, lieve luister. Er staat dus een, uh, eigenlijk een foto van een grote kastanjeboom. Ik weet niet precies wat voor boom het is. En op die kastanjeboom liggen dus twaalf... ...plekken waar kaartjes op liggen... ...en die is voor elke persoon is die anders. Ja. Oké, okay, dus dat, dat ligt nu, nu voor je. Nou, dat gaat allemaal over het talentenspel. Wat is de, de diepe kern van het talentenspel? Wat, wat is Als je in één woord of in één zin zou zeggen... ...waarom zou iemand het talentenspel doen? Wat is dan je antwoord? Het antwoord op waartoe ben ik op aarde... <laughs> Oké, okay, nou dat is nogal wat. Ja, dat is zeker nogal wat. Maar ik heb eerst nog even een terugkerende vraag. Want hoe kom je aan die kaartjes? Moet je die uit een soort tarotspel trekken? Of... Uh, nee, er zijn 72 kaartjes uh, van talenten. En daar ga je dus uh, ja, doorheen. En dan kies je de kaarten die op dit moment in je leven het meeste bij je passen. En van daaruit uh, ga je dan het spel spelen. En dat gaat in volgorde van dat je die kaart pakt, uh, dat je ze op die boom neerlegt, of? Nee, nee, nee. Dat wat ik al zei: dit is het tweede uh, spelbord in het uh, spel. En het eerste stuk, daar speel je je innerlijk koninkrijk uit met die kaartjes. En dat is, uh, ik heb de, het spelbord ook bij me, maar dat ligt hier nu even niet. Maar dat is, daar gebeurt eigenlijk het innerlijk werk. Oké. Okay. En dan vervolgens het einde van het spel, zeg maar... dat is de levensboom leggen. En dan kom je bij de vraag waarom zijn wij op aarde? Ja, van je levensmissie. Nou, lieve luisteraars, ik hoop dat u het nog een beetje kunt volgen. Het is toch een redelijk complex stuk zo... om dat voor de radio zo te horen. Maar ik zal het even proberen tot nu toe samen te vatten. De talentenspel, dat is dus het spel... wat ertoe dient om er achter te komen waarom je op aarde bent. En daar is een hulpmiddel mee... ...en dat is een stapel kaartjes met allemaal talenten... ...en een foto van een boom met allemaal plekken... ...waar je dus die kaarten kan neerleggen. En u hoort wel dat het ook met archetypes te maken heeft... ...en dat zijn allemaal nou, pittige, pittige begrippen... ...en daar gaan we rustig straks over verder. Maar even over jouw begrip. Jij, jij doet dit nu? Hoe lang doe je dit nu? Uh, drie jaar. Ja. Jij doet het nu drie jaar? Ja. En je hebt er ook een opleiding voor uh, gehad? Ja, ik heb er ook een opleiding voor uh, gehad uh, hmm. door Willem Glaudemans. Oké. Okay. Uh, dat is ook de enige manier waarom, waardoor je met dit uh, hmm. spel kan werken. Ja? Oké, okay, kun je iets over Willem uh, Glaudemans vertellen? Wat voor man is dat? Ja, Willem Glaudemans is een uh, zeer getalenteerd mens... Um, die uh, ja onder andere dus ook uh, dokter is in de Nederlandse letterkunde en uh, bijvoorbeeld ook de cursus in wonderen heeft vertaald, mede heeft vertaald Zo. en de Nagamadi geschriften en uh, ja en heeft ook zelf diverse dingen geschreven, maar heeft zelf bijvoorbeeld ook uh, een kunstenaar als een van zijn talenten. Hij kan prachtig schilderen, okay. hij kan ook prachtig piano spelen en door eigenlijk zijn eigen multi getalenteerd zijn, is hij op dit spel gekomen, omdat hij zelf wilde uitvinden van ja, uh, waartoe dienen mijn talenten nu eigenlijk en welk talent is voor de buitenwereld en welk talent is voor mij en wat wordt er van mij verwacht. En heb jij contact uh, gehad met die man? Je bent zelf opgeleid natuurlijk Ik he? ben door hem opgeleid, ja. ja. Wat, wat, hoe was jouw ervaring? Uh, ja, de opleiding is prachtig. Uh, ja. En ja, het is een zeer inspirerend mens. Ik, uh, ik raak ook iedere keer weer... want ik zie hem nu nog met enige regelmaat voor bijscholingen... of uh, via de vereniging van talentencoaches. Het, uh, je raakt uh, altijd geïnspireerd door hem. En wat is jouw mooiste ervaring met uh, Willem? Uh, mijn mooiste ervaring? Jeetje. Uh, ja, dat is toch eigenlijk voor mij wel de uh, vergevingstraining geweest. Uh, mm. Dat ik echt... Uh, ook voor mezelf heb gemerkt van dat, dat stuk dat is zo helemaal Willem. En ook, uh, past ook zo ontzettend bij mij. Dat ik denk, van ja, daar, daar voel ik toch de meeste affiniteit uh, dan in. Ja. Ja. Kun je zeggen wat, wat, wat precies uh, zo'n affiniteit gaf met hem? In die vergevingstraining? Um, de manier waarop hij mij daarin ook kon begeleiden. En, uh, en, ja, en, en, en anderen ook, maar ook dus mijn eigen ervaring daarin. Mm -hmm. Ja, vanuit een heel diep stuk. Um, ja, dan ben je niet meer gewoon uh, vanuit je ego bezig. Dan ben je echt op zielsniveau aan het werk. Ja, ja. Dat is prachtig. En ja, dat is ook wat ik zelf heel graag wil. En wat betekent voor jou op zielsniveau bezig zijn? Um, nou, nogmaals, wat ik net eigenlijk ook al zei... Van dat het ego dan buitenspel wordt gezet. Dat je zonder je persoonlijkheid een... Uh, ja, te veel ruimte te geven. Dat je dus echt je ziel aan het woord laat. En je laat leiden door iets hogers dan jezelf. Ja, oké. Okay. Ja. Ik heb even een vraag aan de redactie. Gaan we de beller nu doen? Of uh, gaan we eerst de muziek laten staan Ik laatste. ga ik de doen. Even naar de muziek? Ja, Oké. Okay. Nou, Brigitte, mag je even het volgende nummer uh, aankondigen? Ja, het volgende nummer dat is uh, van Jeff Buckley. Hallelujah. En dat is een nummer dat mij dus, nu we het toch over ziel hebben... Dat mij ook altijd echt in okay. mijn ziel raakt en... Uh, ja, ook een heel inspirerend nummer voor mij. Your faith was strong but you needed proof You saw her bathing on the roof Her beauty and the moonlight overthrew you and She tied you to her kitchen chair and She broke your throne and she cut your hair And from your lips she you drew your heart.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 ja not somebody Ik ik begreep dat je dit hele mooie muziek uh, vond. Was, ja, prachtig. Uh, ja. Wat, wat doet het je als je uh, zo naar deze muziek luistert? Ik laak, raak er heel erg ontroerd van. Het is echt... Uh, en het heeft ook voor mij specifieke herinneringen. Maar daar, die hou ik even voor mezelf als je ja, ja, het niet ja, erg vindt. Ja, je ja. Ja. Ja. Ja, vind, uh, vind het echt prachtig muziek. Hè? Ja. Ja, dat is wel uh, te zien. Ik vind hem ook bij het uh, talentenspel horen, eigenlijk ja. deze muziek. ja. ja. Ik begrijp dat we een beller hebben. Hallo Gloria. Ja, goedenavond. Hallo, leuk dat je belt. Nou ja, ik dacht, ach, jullie vragen om reacties nee. al dus. En het is natuurlijk altijd moeilijk om iets wat je zou moeten visualiseren... ...voor de radio te proberen te beschrijven. Ja. Uh, dat merk ik dan ook als ik het uh, interview hoor. Ik heb het begin, laten we zeggen, het allereerste begin gemist. Dus misschien is het ook al gezegd. Ik was nieuwsgierig... Uh, uh, je legt kaarten, een keus van kaarten neer. Je kunt zelf kiezen, is uh, gezegd. Dus je gaat zelf bepalen waar jij je in je leven of in je gevoelswereld bevindt. Ja, dan geef ik het woord even aan begint. Ja, dat, uh, um, de kaarten uh, die roepen dus bij het uh, ja, door je handen laten gaan, zeg maar. Het zijn kleine kaartjes, dan roepen ze al iets bij je op. Um, vanuit je onderbewustzijn. Uh, waardoor je dus ook voelt van dit kaartje wil ik kiezen en een ander kaartje niet. En soms is dat uh, het kiezen van de kaarten roept al zoveel op dat je daar overal in gesprek gaat. Dus dat kan uh, van persoon tot persoon verschillen. En hoe groot zijn nou die groepen die dan met elkaar in gesprek gaan? Want ik vraag me af, je, je hebt vaak, en nou val ik naar vrouwenbladen, hè, waar je A'tjes, B'tjes, C'tjes moet gaan tellen, ja. of kleurtjes... Uh, hoe je gereageerd hebt op vragen. En uh, ik vraag me af hoe realistisch dat is. Even zonder een, uh, een waarde toe te kennen aan degene die het invult. Je zult het naar eer en geweten willen invullen. Maar ik denk dat als sommige dingen door een ander weer zouden worden bepaald. Hè, die zegt dus van nou je bent daar en daar mm -hmm. nu. Stel dat een ander die kaartjes bij jouw basis... En je archetype gaat zoeken... ...dat die misschien heel ergens anders komt... ...in de wijze waarop die je beleeft. Ja, nou het is dus niet zozeer dat jij... ...die een archetype bent, die kaartjes... ...die roepen archetypische beelden bij je op. En het is dus in dit geval zo... ...dat uh, dat is ook het mooie van het spel... ...dit gaat eigenlijk... Uh, ...het zet uh, de ratio buiten spel... ...want als je al die a-betjes en c ...in gaat zitten vullen in een vrouwenblad... ...dan doe je dat vanuit je ratio over het algemeen... ...en met dit spel... Ga je eigenlijk onder bewuste lagen in bij jezelf? En um, vandaar dat die ratio buitenspel wordt gezet. En je gaat als het ware ook in gesprek met die talenten tijdens het spel. Maar dat is, uh, ja, daar waren we nog niet aan toegekomen hoor. Dus, uh... nee, nee, maar die kaartjes, die, ik moet me die dus voorstellen als kaartjes waar een afbeelding op staat. Ja. Uh, die ik misschien van tevoren niet allemaal weet. Op enig ogenblik weet je die namelijk, die betekenissen van die kaartjes. Of? Nou, misschien moet ik iets uh, verduidelijken, Gloria. Uh, het zijn gewoon uh, kaartjes met, uh, met teksten erop. En uh, van het hele stapeltje wat, je, uh, wat aan teksten er zijn, kies je degene die bij jou passen. Dus die, nee, je gaat dus inderdaad op tekst en niet op plaatjes. Precies, je gaat gewoon de teksten uh, kies je uit. En daarvan uh, zeg je dus tegen Brigitte van nou dit zijn mijn uh, kwaliteiten hè, of, ja, of, of kwaliteiten. talenten. Ja. En daarmee uh, gaat zij verder. Dus jij bent gewoon zelf degene die ze uitkiest. Ja, En op het, eh, buiten het woord staat er dus wel ook, een, is ook iets van vormgeving heeft er plaatsgevonden. En dat zijn dus vaak de, de tekens die ook iets bij jou doen of iets raken bij jou. Ja, ja, ja. ja. En dan hadden we het ego. Daar begon u net voor de, uh, voor de muziek mee. En als ik nou naar de Kabbala kijk, die het ego eigenlijk als een soort gordijn voor het licht verklaart, is dat dan in dit spel ook zo? Nou, ik heb het in het spel niet over het ego gehad, maar in het contact voor mijzelf met, uh, met Willem Glaudemans en het zielsniveau bezig zijn. Um, ja, het ego buitenspel zetten, zei u. Ja, de ratio buitenspel de ratio. zetten. Ja, dat is, dat is ja, voor mij toch net weer even iets anders. Ja. Maar, <laughs> dat... Um, um, ja, het is, het is uh, in het spel zo, ja je kunt dat zo zien, maar um, dat wordt eigenlijk niet echt nadrukkelijk, in het spel ben je daar eigenlijk niet mee bezig. Met, uh... Nou ja, ik zoek even verbanden, ik denk dan van nou goed, ach, we hebben ook 72 tarotkaarten, ja. dus ik, ik, uh, ik, ik, dat wordt wel bij mij opgeroepen, laat ik het zo zeggen. Nou, het, er zitten, uh, in het spel zitten een heleboel oude wijsheden verwerkt en daaronder ook ja uh, dingen uit als, als de tarot en ook uh, als de kabbalah en dat is uiteindelijk is dat uh, um, sommige dingen zijn onbewust zo ontstaan en sommige dingen die zijn gewoon uiteindelijk bewust ook daarin verwerkt nee. dus het is uh, ja dat is vaak natuurlijk met bewustzijnswerk dat dat dat raakt elkaar toch allemaal op hele diepe lagen vooral als je echt het vanuit je intuïtie laat ontstaan toch, we moeten... nog even de laatste vraag: ja? um, is dat nou zo dat je, laten we zeggen, dat dat een één-op-één uh, uh, sessie is, of zijn daar dan meerdere mensen bij betrokken, of is dat een groep, of hoe gaat dat? Uh, je kunt het spel zowel individueel doen spelen onder uh, begeleiding dus, en uh, ook in een workshop. Uh, nou ja, bij mij zijn de groepen maximaal tien personen, uh -huh. en uh, ja, dat is dus. Uh, en maar je, ook dan speel je je eigen spel op je eigen spelbord. Oké okay. ja? okay, Claudia, nou, of uh, Gloria. Ja, hartelijk dank. Heel erg bedankt voor het bellen en uh, bel gerust nog een keer. Ah, goed. Oké, okay, ja. dankjewel. Ja. En we gaan nu weer uh, naar muziek uh, luisteren die uh, Brigitte uh, gaat uh, introduceren. Ja, het uh, volgende nummer wat ik uh, met jullie wil delen is uh, van Eva Cassidy. En dat is Wade in the Water. En ja, nou dat is gewoon een prachtig nummer, dus luister maar lekker naar.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 trouble the water, who's that younger dressed in red, way in the water, must be the children that Moses led, God's gonna trouble the water. Underdressed in white, uh -huh. waiting the world uh -huh. must be the children of the Israelites. Uh -huh. een heerlijk uh, swingend nummer, Brigitte. Ja, lekker, hè? Ja. Ja. Uh, nou, Ik zal het even proberen samen te vatten wat we tot nu toe hebben besproken. Uh, het talentenspel, het gaat er dus over om uh, je eigen talent te on, uh, ontdekken. Uh, je doet dat één op één en je doet dat in uh, groepen. En het, uh, stel dat je dat bijvoorbeeld één op één doet... dan zoeken mensen uit een stapel hun eigen talenten uit die hun aanspreekt... En vervolgens leg je dat op een, op een bord waar we het net mee besproken hebben. En ondanks dat je niet weet hoe dat, wat de betekenis van het bord is... leg je ze dus zodanig neer dat het dus een hele belangrijke betekenis heeft. En jij gaat vervolgens die, die talenten uitleggen wat dat allemaal betekent. Het hangt namelijk nogal van de plek af waar je een talent neerlegt op het bord. Wat dat betekent. Nou, toen zei je van... Tijdens de muziek van, goh, wat, wat, wat moet je nou echt nog even vertellen over dit spel? En toen zei je nou, de rol van de koning of de koningin. Kun je daar nog iets over zeggen? Ja, want we, we slaan eigenlijk steeds die eerste stap over van het eerste spelbord. En dat, daar speel je dus je innerlijk koninkrijk uit. Uh -huh. En uh, het belangrijkste is dus, je hebt dan die twaalf talenten gekozen... en je kiest ook of je een koning of een koningin bent. En die koning of die koningin, die ben je zelf... En je komt dan ook echt tot de ontdekking dat je je talenten ter beschikking hebt en dat je niet die talenten bent of een van die talenten. Maakt het nog uit of je koning of koningin wordt of is dat totaal hetzelfde? Het uh, is ook uh, onafhankelijk van je eigen geslacht of je man of vrouw ja. bent, dat heeft niets mee te maken. Maar je kan je meer koning of meer koningin voelen in zo'n geval. Is het een beter dan het ander? Nee, nee hoor, gelukkig nee? niet. Nee. Okay. <laughs> nee, dat is uh, om het even. En, uh, maar het is wel heel erg belangrijk dat je zelf dus echt de koning of de koningin kunt zijn en ook... Kunt regeren in jouw innerlijk koninkrijk. Want daarmee kun je je talenten inzetten. op de manier die voor jou goed is. Dat je echt uh, daarmee aan de gang kan. Je zegt innerlijk koninkrijk. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat is dus wat je in het spel uh, gaat ervaren. Je gaat door middel van een um, um, visualisatie. Uh, of een imaginatie, dat dichter aan, of je het één op één of in een workshop doet. Ga, ga je je afstemmen op jouw innerlijk. En dan kom je dus ook jouw talenten tegen. En, uh, en daarmee ga je dan in gesprek en via dat gesprek kom je er dus ook langzamerhand achter... waar jij nu toe dient, wat, wat die talenten voor jou willen doen. Want die talenten die willen ter beschikking staan van jou. Misschien kan ik even uit eigen ervaring, ja, uh, want wij hebben een ja. sessie gedaan een paar ja. dagen geleden... om even wat uh, zicht te krijgen op het spel. En luisteraars wat ik uh, zelf dus uh, zag, toen begint dat vroeg, uh, toen ik naar binnen ging... En, uh, toen zag ik dus een echte, ik zat op een troon met een kroontje op en nou, van die lakschoentjes aan, van zo'n pofbroek die echte koningen ook betaamt met zo'n zo staf in mijn hand. En ik keek dus over de zaal heen en daar zaten al mijn talenten en ja, hofdames en iedereen zat daarbij. En nou weet ik, weet ik wel meteen dat iedereen zo zijn eigen beeld heeft, maar dan kunt u zich dat een beetje voorstellen. En uh, wat uh, begint dus vroeg aan mij: van uh, welke talent wil wat zeggen? En bij mij stond het daarnaar als een gek uh, te springen: ik wil wat zeggen, ik wil wat zeggen. Dus ik vroeg aan haar: van nou, wat wil je zeggen? En er kwam een bepaalde iets, ik weet niet meer zo goed. Oh, ik dat ik het allemaal niet zo serieus moet nemen, geloof ik. Dus dat is een beetje een beeld van een koninkrijk. Hè? Ja, ja, dat is uh, ja. En dat is ook zo typisch, zo'n archetypisch beeld van een koning wat jij kreeg. Mm -hmm. En dat is dus wat er gebeurt op het moment dat je je aanspreekt. Dan krijg je die archetypische beelden die borrelen vanzelf op. En, uh, en natuurlijk is dat voor iedereen wel anders. Maar wel, ja, wel zo'n beeld waar je je meteen van alles bij voor kunt stellen. Ja, het grappige is, je zit ook heel met je handen te, ja. te wijzen. Wauw. Ja, wow, ja. Dit, uh, ja. ja het, is, uh, het is een spel wat mij heel erg diep raakt. Het is ook het spel is een te beperkte term voor wat het eigenlijk allemaal inhoudt. Maar vond... het, is, uh, het is een uh, fantastische methode om mee te werken. Ik vond het nogal grappig dat Richard uh, als een soort tarotkaart uh, de koning had. En dan naar de nar, oftewel nummer 1, 21, 22 uh, van de tarot gaat. Dat is eigenlijk het begin weer van de nieuwe cycli. Dus ja. feitelijk is het een hele mooie duiding. Hè? Ja, dat is, kan dus ook inderdaad voor hem betekenen van nou, er is iets, iets nieuws, nieuws aan het ontstaan het, ja, en dat is de bedoeling dat dat vanuit een bepaalde speelsheid gaat gebeuren. Maar die interpretatie die laat ik dus ook altijd wel bij de cliënt, zeg maar, bij degene die het spel speelt. Ik probeer zo min mogelijk daarin te sturen, omdat het echt mijn bedoeling is dat iedereen zijn eigen wijsheid aanboort en dat is ook de bedoeling van het spel mooi hoor En wat ik nou zo grappig vind om even op die naar door te gaan. Ik had die naar ergens op een plek neergelegd en dat blijkt de basisplek van het hele spel te zijn. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Ja, de, de basisplek aan de wortels van je boom, hè, van ja. je levensboom. Daar komt dus inderdaad ook echt je sapstroom op gang. Je, ja, daar zit al het leven en er is ook maar één plek aan die wortels van die boom. Dus als je dat talent weghaalt, dan kan die hele boom niet meer groeien. En het is dus heel belangrijk om naar zelfs, de... waarschijnlijk. Ja, ja, die gaat gewoon dood. Dus uh, belangrijk om naar de behoeften van dat talent juist te luisteren. En, en daar ook echt iedere dag mee in contact te zijn. Dan... Om jouw ja, boom te laten groeien. Om jezelf dus ook inderdaad uh, te laten groeien. Ja, en je mag ja. wat speelser zijn, blijf ja, dus. Ja, ja, nou, ja dat, Richard, ja, dat geval. mag je ja, tegen ja. hem zeggen. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Zeg maar gerust af en toe. Ja. Ja. Ja. Okay. Maar Richard, de staartkaart, het is een nieuwe ervaring. Ja. Ja. Als ik wat serieus word, gewoon... Uh, dan, uh, ja, ja. Ja. Um, dit, uh, ja. Dit bestond uit zo'n beetje drie niveaus, hè. Dit, ja. uh, dit bord. Een beetje onder, midden, hoog. En onder is dan bij die stam... Ja, dat is echt is jouw, ja, onder is echt je persoonlijke niveau. Mm -hmm. En uh, talenten die meest aan de buitenkant liggen, dat is dus talenten met wie je het meest in de buitenwereld staat. En de drie talenten aan de bovenkant, dat zijn de talenten van de levensmissie. Dus dat is echt het bovenpersoonlijke niveau. Ja, en dat is prachtig, want dat is een beetje wat je bij je geboorte meekrijgt. Tenminste, zo ja. kijk ik daarnaar. Ja, dat is ja. ook uh, wat. In de hele boom kan je eigenlijk zien als een soort blauwdruk van de ziel. Ja. I am what the Lu l'aqua don the Lakwa Dun Ho Nan Tulho Aga i am worth luai yak Oh. Ja, dit was Joanne Shinandoa met Alion Wata for Kifs. Dus een moeilijke naam, maar wel een prachtig nummer. Dat was het zeker. Birgit, ik heb nog een vraag eigenlijk aan jou. Je zei net van, je bepaalt zelf waar je die kaarten neerlegt... en dan krijg je dus de belangrijkheid van die kaart in jouw levensboom te zitten. Maar als ik nu een jaar later weer zo'n duiding bij jou doe... dan weet ik ongeveer van, nou dat is een goede plek om een kaart neer te leggen... Dan ben ik dus bevooroordeeld. Dus het wisselt steeds? Kan je dat beïnvloeden? Uh, ja, nou, het is natuurlijk uh, niet alleen die duiding. Hè. Het gaat ook altijd om dat bewustwordingsproces wat ervoor zit. Dus, uh, en dan kan het zijn dat je voelt dat een talent op een andere plek wil liggen. Dat het een andere functie krijgt in jouw leven. En soms dan verdwijnen de talenten uit je leven, want dan zijn ze uitgespeeld. Oh. En uh, ja, zo... En dan je kan dat veranderen? En, andere kaarten ja, in. Willem zegt ook altijd: je kunt niet verder kijken dan de horizon. Weet je? Het, het, op dat moment, het is een momentopname, maar je zal zien dat je eh, toch altijd bepaalde talenten op dezelfde manier weer neer wil leggen, omdat ze op een andere plek gewoon niet passen. En de rest van het schip is er wel, maar je kan het niet meer zien. Ja, dat is het verhaal. En dat is dan met Tarot ook zo, hè? Uh, ja? ja, dat is ook zo. Ja. Maar het is ook net als Tarot een richtingaanwijzing, hmm. het is ja. geen duidelijke bepaling, maar het geeft je een. Uh, ja, een, een aanwijzing van uh, welke richting je uit kan gaan. Ja. Ik denk dat uh, de mensen, willen ze er nog meer van uh, weten, gewoon eens even moeten gaan uh, googlen op internet. Staat er over uh, dit spel op jouw site nog, uh, nog informatie? Over? Nou, te weinig. Mijn site die is hard aan revisie toe. Maar op www.talentenspel.nl kun je alles vinden over het talentenspel. Okay. En, uh, dus ik zou iedereen daar uh, naartoe verwijzen. Er staat op jouw uh, site ook een link naar deze ja. site? Ja. Nou, uh, lieve luisteraars, uh, kijkt u gerust op www.inspiratieradio.nl... bij uitzending Gemist van vanavond. Dan ziet u een uh, leuke foto ook van het uh, spel... En uh, daar staat ook de site van uh, Brigitte. En via die site kunt u weer naar www.talentenspel.nl. Om eens even wat meer te, te horen over het uh, spel. Nou even over jou uh, Brigitte. Uh, jij geeft dit spel. Uh, kun jij iets over de frequenties of hoe dat gaat. Of, en de kosten. Gewoon even, stel dat iemand geïnteresseerd is. Ja. Hoe gaat dat? Um, nou de... Um... De voordeligste methode, zeg maar, dat is de workshop. En dat is een tweedaagse workshop die, uh, die ik meestal in Zandvoort geef. En de eerstvolgende is uh, eind januari 2010. Op uh, 30 januari en 6 februari, dan is er weer een workshop. Dat is 195 euro. En dat is in Zandvoort, hè? Dat is in Zandvoort. En uh, uh, dan de individuele sessies. Uh, ja, dat beslaat drie tot vijf sessies meestal. Dat ligt er een klein beetje aan de thema's die naar boven komen drijven. Uh, ...van 2,5 uur zo ongeveer. En uh, ja, daar geldt dan een uurtarief... ...van 70 euro per uur. Dus dat... Uh, mm, dus ja, dat, op uh, 700 euro? Op, ja, zo'n beetje ja, grofweg. Uh, maar ja. dat kan dus ook wel soms korter zijn... ...en soms is het gewoon een langer tijd. Stel nou, ik, uh, ik heb zoiets van... wow, dit wil ik doen. Uh, wat, wat heb ik dan... ...ja, heel praktisch in Hollands. Wat heb ik dan aan het einde van die 4, 3 tot 5 sessies... ...wat weet ik dan? Of wat, wat heb ik dan bereikt... Uh, nou, je weet um, ja, je in ieder geval je levensmissie tot aan die horizon, zeg maar, tot waar je dan kan kijken. Wat gewoon ontzettend helpt in het maken van keuzes. Je, uh, je snapt gewoon van dit wat ik nu ga doen past al dan niet bij mijn levensmissie. Dus ik kan die keuze wel maken of, hè, of niet. Je voelt gewoon welke richting je op moet nu. Hmm. En dat geeft je heel veel... Ja, steun in het maken van keuzes, vooral, vooral grote keuzes in je leven. Ik heb het gevoel dat het vooral over werk gaat, klopt dat? Nee, het gaat vooral uh, over je hele leven. Werk is maar een onderdeel van je leven. Mm -hmm. Het is maar een bepaalde vorm die je ervan kiest. Maar het komt natuurlijk vaak in het werk tot uitdrukking. En als je in je werk het, leven, het werk van je hart eigenlijk kunt doen, ja, dan dat maakt dat je ook natuurlijk veel gelukkiger. Dus het ja. Is, ja, ook bij het maken van loopbaankeuzes is het een prachtige uh, methode. Ja, ik durf zelfs te stellen dat als je je hart niet volgt en ook niet je zingeving, dat het gewoon ook vrij lastig is om gelukkig te worden. Ja, en ik denk juist in deze tijd waar we toch een soort in een versneld bewustzijn uh, zitten, dat het heel, heel erg belangrijk is, steeds meer mensen die voelen ook van we kunnen niet verder zo, we moeten wel wat anders. En uh, nou daarvoor, voor dat soort mensen is dit spel uh, fantastisch. Een fantastische methode om echt gewoon dieper in contact te komen met zichzelf, om, om zichzelf gewoon beter te leren kennen. En van daaruit te kunnen gaan leven. Niet alleen werken, maar ook echt leven. Ja. Op alle vlakken. Ja. Ja. Prachtig. Noem nog even je eigen web, uh, website. Uh, ja, dat is, is uh, www.justbeing.nl En just being ook echt in de zin van helemaal zijn. En ook kunnen zijn wie je bent. To be or not to be, maar dan de be. Ja. Herman, leidt het je wat om het spel te gaan doen? Het, is, uh, het klinkt allemaal zeer interessant. Ja, het, uh, ja. Ja, het kan je leven ruim verrijken... En om eigenlijk te zijn wie je, wie je bent... Ja. en om dat te weten, dat kan het een stuk makkelijker maken. Ja, heel vaak hoor je dus ook echt de reactie... oh, ik wou dat ik dit al jaren eerder had geweten nee. of gedaan. Ja, dat is, uh... Nou, ik moet uh, zeggen dat ik uh, laatst... Uh, hoe heet ze nou tegenkwam? Achjeetje, die op de beurs uh, stond. Uh, Wilka Zelders, nee. die, uh, die hier ook uh, gast is geweest. En ze zei, je moet drie dingen in je leven in ieder geval gedaan hebben. En daar noemde ze de talentenspel van Brigitte Roosestraat. daar was er één van... Nou, het is van zeggen. Willem Glaudemans, hè? even ja? voor de... Ja. Nou goed, ja. maar ze hebben het dan bij jou gedaan. En uh, ik uh, achter uh, Wilka zeer hoog. Hè. Dat is een, echt een, uh, nou ja, mooie vrouw. En ik denk zoals zij dat zegt, dan, dan moet... Eigenlijk is zij degene ook die mij vervolgens op het spoor van jou heeft gezet. Ja. Van, hé, hey, om jou bij, in de uitzending te halen. Nou ken ik jou al veel <lacht> langer en uh, we eten ook af en toe en zo. Dus dat, uh, dat is heel gezellig. Maar uh, ja, het... Uh, ik denk dat het echt wel wat betekent als zij iets, uh, zoiets zegt. Ja. Oké, okay, nou uh, begint het uh, zit erop. Wij gaan uh, straks aan de agenda toe. En wij willen je hartstikke bedanken. En uh, ja, ik wens je heel veel uh, succes. Ja, nou dankjewel. Bicycles, old busted chains, rusted handlebars out in the rain. Somebody must have an orphanage for all these things that nobody wants anymore. September's reminding. be saying goodbye Summer is gone Our love will remain Like all broken bicycles Out in the rain Motor cars, handlebars Bicycles for two Broken hearted Ja, dit waren anne Sophie van Otter en Elvis Costello met Broken Bicycles. En uh, ja, dit is alleen maar genieten. Dan dus gaan we nu naar de agenda. Het is de maand november, dus de maand van de spiritualiteit. Er zijn heel veel lezingen, heel veel workshops. Het is echt een flink aanbod. De Ananda-lezing door Geert Kimpen is aanstaande dinsdag, stap voor stap van wens naar werkelijkheid. Het is in de doelenzaal van de Centrale Bibliotheek in Haarlem. Let op, dat is een nieuwe zaal en is van 8 tot 10, dinsdag 10 november. Uh, in Haarlem is volgende week Nikki's Place, Spiritueel Café. Uh, Nikki is onze gasten ook een keer geweest. Zij gaat een meditatie doen, kaartleg met uitleg en ze sluit af met een groepshealing. Het is in de Van Ooster de Bruinstraat 60 op de Westergracht Haarlem. Uh, zondag 15 november. Er is een workshop Enneagram voor jouw relatie. Met de gast van de vorige keer Willem-Jan van der Wetering. Of twee keer terug is het alweer. Dat is op 14 en 15 november. De plaats is bij de Andromea Academie. Acad <lacht> moeilijk woord. Een moeilijk woord. Academie. In Middelie En... Um, ja, je kunt je inschrijven via de site. En dat is weer te vinden op onze site www.inspiratieradio.nl Cosmic Energy Connections heeft weer een open avond door Ingrid Verhoef. Het is een uh, avond waarbij je gaat verbinden met de kosmische energie. Het is in Haarlem op 18 november van 8 tot half 10. Er komt een astro-opstelling uh, introductieworkshop door Femke. En Femke Joritsma is uh, onze gast van 6 december. Dus dat is wel erg leuk. Uh, ze is bekend uiteraard van de Villa Terra Pernas in de Schaapmanstraat 3 in Zandvoort. En de astro-opstelling is uh, van half tien tot half één op 18 november. Ananda heeft ook weer een dialoog, een, een dialoog met Erik van Zuidam. Uh, het gaat met als thema van nu is de enige realiteit. Is in Haarlem in de Stadsbibliotheek op de Doelenzolder, dus niet op de Doelenzaal, maar op. ...op de zolder en die is op dinsdag 24 november. Kiezen voor geluk, omgaan met energie, dat is een dag voor jezelf... ...en die is ook weer bij Nicky's Place in de Oostende Bruinstraat 60... ...op de hoek van de Westersgracht en dat is op zondag 29 november. Zo lieve luisteraars, dan uh, zijn we aan het einde van uh, deze uitzending. Ik wil Rob Spruit uh, hartelijk uh, danken voor weer het uh, sublieme techniek. En uh, natuurlijk uh, Brigitte Rozenstraten, dankjewel. Ik vond het een hele inspirerende ja, ja. uitzending. Ik moet eerlijk zeggen, uh, luisteraars, we hebben er een beetje opgezadeld met wat chaotische dingen. We hebben vandaag een training gehad met het hele team in Hilversum. En uh, we hebben wat nieuwe dingen geprobeerd. Ik hoop dat het uh, een mooie uitzending is geworden. De volgende uitzending is op uh, zondag 22 november van 8 tot 9 s avonds. En we hebben dan Erik Smithuis in onze uitzending. En hij gaat het hebben over spiritueel miljonairsch miljonairschap. Tot dan wordt deze uitzending op zondag om 8 uur s avonds herhaald. En elke woensdagochtend van 11 tot 12. Straks kunt u luisteren naar Seppi. een programma met new age muziek. gemaakt door Menno Veugen. Wij zijn Herman Heims en Richard Buitenek. En we hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd... als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En we gaan nu luisteren naar een gedicht zonder naam... geschreven door Marcel Weemals. En deze wordt voorgelezen door onze gast Brigitte Roosestraten. Indien ik je dragen kon... over de diepe grachten van je gesukkel en je angsten heen... dan droeg ik je, uren en dagen lang... Indien ik de woorden kende om je antwoord te geven... op je duizend vragen over leven, over jezelf... over liefhebben en gelukkig worden... dan praatte ik met je uren en dagenlang. Indien ik vrede in je hart kon planten... door geduldig te wachten... en te hopen tot het zaad van vrede in je openbrak... dan wachtte ik uren en dagenlang. Indien ik genezen kon wat er omgaat in je hart... Aan onmacht, ontevredenheid en onverwerkt verdriet, dan bleef ik naast je staan uren en dagenlang. Maar ik ben niet groter, niet sterker dan jij. En ik weet niet alles, en ik kan niet zoveel. Ik ben maar een vriend op je weg, al uren en dagenlang. En ik kan alleen maar hopen dat je dit weet. Je hoeft nooit alleen te vechten of te huilen als je een vriend hebt voor uren en dagenlang...